4 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Utrecht die gisteravond werden opgepakt in het centrum van Utrecht omdat ze de confrontatie aangingen met Poolse voetbalsupporters, hebben een gebiedsverbod gekregen. Ze mogen het centrum van de stad en het gebied rond het Stadion de Galgewaard niet in. Twee supporters blijven langer vastzitten. Ze worden verdacht van opruiing en verboden wapenbezit. Volgens de politie zijn er vanmiddag in de Utrechtse binnenstad geen grote incidenten geweest. Het Nederlandse bedrijf dat de attractie heeft gemaakt die op een kermis in de VS afbrak houdt alle attracties van dezelfde soort dicht. Bij het ongeluk kwam een man van 18 om het leven en raakte zeven inzittenden gewond. In Nederland staat er één op de kermis in Tilburg en in familiepark Drievliet. De attracties zijn gesloten tot duidelijk is wat er precies is misgegaan in Amerika. Of de attractie ook op andere plekken in Nederland staat kon de fabrikant niet zeggen. Een vrouw uit Tsjechië die twee weken geleden zwaar gewond raakte bij een aanval op vakantiegangers in Egypte, is alsnog overleden. Bij de aanval stak een Egyptische IS-aanhanger in op toeristen. Twee Duitse vrouwen overleden ter plekke, een aantal toeristen raakte gewond. Luchtvaartmaatschappij Etihad heeft vorig jaar een recordverlies geleden van bijna 2 miljard dollar. De vijf jaar daarvoor maakte de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten nog winst. De reden voor het verlies is onder meer dat het aandeel van ETH in verliesgevende maatschappijen als Alitalia en Air Berlin geld verloor. En ook werden de vliegtuigen van ETH minder waard en had de maatschappij last van het laptopverbod op vluchten naar de VS. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog en soms ook wat zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen meer zon, maar ook een bui dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staat op de N235 Amsterdam richting Purmerend... tussen Watergang en Ilpendam twee kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Z Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu de Muziek Boulevard. Een hele goede middag, luisteraars. Ja, ik was even mijn blaadje vergeten, dus ik moest er even omlopen. Vandaar dat het ietsje langer duurde. Goedemiddag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, 27 juni, 4 uur. Juli, 4 uur. Dus tijd voor muziekboloff van Live. Oftewel, Hans met Ronald in de Middag. Zet de VM's te beluisteren via frequentie 106.9. En zie je op kanaal 40, maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl En wat kan u verwachten? In ieder geval in het eerste uur de column van Nel Kerkman. Dat hebben we omgezet. En in de tweede uur het weer voor het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag is... Het wordt gevaarlijk als meelopers sneller lopen dan de lopers. Ik ga met een oudje starten straks, maar dat zal u wel horen. Mijn naam is Hans van veel luisterplezier. Ik denk, laten eens een is, beetje stemmig beginnen. Ja, maar het is een mooie film, het is een mooi boek. Ja. En de titelsong is mooi gezongen. En hij zingt mooi. Haast net zo mooi als ik. Ja, nou. dat, dat kan bijna niet, Hans. <laughs> nee, dat, denk, dat is, is waar. Dus echt dat je... Nee, dat kan niet. <laughs> heb je nog wat? Heb, heb, ik heb nog je nog wat? wat? Had je wat? Nee, ik heb niet. Nou, niks. nou, nee, ik heb wel wat. Nee, maar, nou, laat maar even horen dan. Ja. Het vroeg zich af of ik wel eens in de armen van Marie lag. Nee. Ja, ja dat is wel eens. Ja, ik heb wel in de armen van Marie geloven. Ja, nee, ja. nee. Ja. ja. En? Ach, Marietje, die. Ja. Oh die. Ah, ja. De rozen zullen bloeien. Ja. Oh die. Ja. Hé, hey, maar uh, ik heb hier een heel leuk berichtje. Uh, we hebben voor het eerst weer een nieuw hotel in Zandvoort. Nieuw hotel in Zandvoort? Ja, ja, beach house hotel. Dat is oh, aan het ja. eerste hotel direct op het strand van Zandvoort. Voor Zandvoort is dit een historisch moment. Na 22 jaar opent weer een nieuw hotel in de populaire badplaats. Het nieuwe boutique hotel ligt direct op het strand aan de noordelijke kust van Zandvoort. Na het verkrijgen van de hotelbestemming voor deze locatie in de zomer van 2016... is eigenaar Copra Pen in december gestart met de herontwikkeling van Beach House Hotel. Mede door de goede samenwerking met de gemeente was het mogelijk dit project te realiseren... In elk project zorgen wij dat authentieke, bewaarde materialen uit onze eigen voorraad worden hergebruikt. Dat is al 30 jaar de rode draad in het werk van Cobra Pen Groep, vertelt Luigi Prins. Zo zijn de toogramen togram, van het voormalige hoofdkantoor van het provinciaal elektriciteitsbedrijf voor Noord-Holland de Bloemendaal op een ludieke wijze toegepast in dit Beach House Hotel. Deze ramen lagen al 15 jaar in de opslag, wachtend op een nieuwe bestemming. Nou, die nieuwe bestemming hebben ze nu. Ja. Dus de eerste mensen, die eerste gasten zijn al verwelkomd. Ja, het is een geweldige locatie, dat sowieso. Ja. Wat ik me alleen aanvraag is waar ze eventueel auto's moeten laten. Ik heb geen idee hoe ze dat opgelost hebben. Op het strand. Oh ja. Nee, maar waar is het ongeveer? Kun je dit uit? Kunnen onze luisteraars het uh, uitleggen? Ja, ter hoogte van de, de ingang van de camping ongeveer. Langs op de boulevard. Oh, bij nou, zo... de rotonde in de buurt. bij de rotonde rechts en dan. Uh... Oh ja. Even verder naar links. En is dat hotel helemaal nieuw gebouwd? Of is nee, het een bestaand, nee, nee, nee, bestaand gebouw? Oh, het is het, oh ja. zo. Ja. Okay. Nou, Er heeft volgens mij van alles in gezeten. Nou, we zijn weer bijgepraat. Hartstikke ja? goed. Dus okay. als je een uh, gezellig weekendje wil hebben, ga je daar gewoon. Nou, als, je een, als ik een gezellig weekendje wil hebben, dan... Uh... Lig je in de arm van Marie. Ja, precies. Oh, <laughs> ja. Summer has come and back.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 Coming away are as my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September. Ja? Ja. Marco, jij ook wakker? Ja. Nu al? Ja, nu al. Oh, Oké. Okay. Net. Net? Ja. Uh, de politie vraagt nog steeds uw hulp... en verzoekt u uit te kijken naar de kinderen... en direct 112 te bellen als u ze ziet. De politie is sinds dinsdag aan... wat op zoek naar drie weggelopen kinderen. Twee meisjes van 8 en 13 jaar... en een jongen van 10 jaar... zijn weggelopen van hun huis in Zandvoort. De kinderen zijn waarschijnlijk... richting Amsterdam gegaan. Ze hebben alle drie een licht getint uiterlijk... De meisje van acht draait een roze jas. Het meisje van dertien een lichte jas met een donkere broek. En de jongen draagt een wit shirt met een zwarte broek. Ondanks een zoektocht met onder andere een politiehelikopter... en de burgernetalarm is het drietal nog steeds niet teruggevonden. Mocht u de kinderen zien, dan wordt er verzocht om direct 112 te bellen. De kinderen zijn enkele dagen geleden uit huis geplaatst. Het drietal kreeg dinsdag te horen dat zij niet meer naar huis konden gaan... en in eerste instantie werd daarom getacht dat de broer en de zussen het terrein verlieten om met de trein of bus naar huis te gaan. In de woning zijn de kinderen echter niet aangetroffen. Waar de kind drie zelf nu zich bevindt, is toch niet duidelijk. Dus de politie vraagt nog steeds de hulp van de burgers. Ja, ze zijn vanaf uh, het centerpark. Ja, je moet er niet aan denken. De kinderen vanaf heel oud zijn ze. dan. Het is 13 jaar. Is ja. 13... Die acht jaar die kan, die kan niet zelf wat doen. Dus die 13 jaar die zal alles regelen. Dus je ja, ja Je weet hadden. het niet, hè? Bedoel, nee, nee, nee, nee, maar het is, ja, het is toch verschrikkelijk. Ja. Is, uh, ja. Ja. Dus. Ja, het is, uh, en dan komen er fijne commentaren op Facebook. Uh, ja, nou ja. Daar ook is. nog eens een keer overheen ja, Ik ja, denk ja. van, jee. We, we weten allemaal hoe Facebook ongeveer werkt, hè? Ja, helaas wel. Ja, ja. dus. Al, alle domme derde landen verenigd. Ja, dat precies. Dat is duidelijk.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 Het geldt voor bijna alles hier. Wat? Nou, weer één meer. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja? ja? ja. Zeg eens wat. Ja, nou, ik wil nog even wat vertellen over het Art Boulevard in Zandvoort. En dat is tot 17 september om 10 uur s'avonds. In iedere toeristische plaats ter wereld is er een plek... waar kunstenaars zich verzamelen en kunnen presenteren. Zo ook tot en met 17 september op de boulevard van Zandvoort aan Zee. Vanaf media april tot september mogen karikatuurtekenaars portrettekenaars, schilders, levende standbeelden... sierademakers, harenvlechter enzovoort... op een plek van 3 bij 2 meter hun kunsten uitvoeren en verkopen. Allerlei soorten art, maar ook welnis. De Art Boulevard Zandvoort is bij Mooi Weer dagelijks geopend... van 10 tot 10 uur s'avonds en is voor de bezoekers gratis. Ben jij een kunstenaar of kun je iemand die hier aan deel wil nemen... een plek reserveren kan via de volgende link. artboulevardzandvoort.nl En zoals ik al zei, voor de, de kijkers en de mensen... Is het gratis? Nou, het is zo. Hm? Gratis. Betweet. Het zat niet in uw radio, hoor. echt niet. <laughs> Ik ben bang dat het Hans was. Gezellig, hè? <laughs>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 Het feit dat jij het mee kan zingen zegt zoveel over je leeftijd, Hans. Ja, dank je. Ja, inderdaad. En dat geeft niet. Ja, inderdaad, maar het is een leuk plaatje. Ah, graag gedaan, gedaan. Ja, ja, ja, ja. ja, goed uitgezocht. Nou, vertel me wat. Da, nee, hoor, ik, ik dacht dat we de kolom gingen doen. Gingen we de kolom doen? Ja, dan ja, ja draai, je doe, nog, draai dan maar een noem plaatje. Noem maar vier minuten, man. Nou, doe maar een plaatje dan. dan. Je hebt niks te vertellen. Nou, ik heb een hele dus, hoop te maar dan nou, heb nee, ik twee je hebt uur niet. Nee, niks te vertellen. Het is net alsof je thuis bent. Nou, ja. dat is waar. Ja.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 Augusta, Georgia is just no place to be. I think it in the moonlight, sandy beaches, drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to coconut grow. Keep on talking, mama, I can't hear. Your voice, it tickles down inside of my ear.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 Falling down De column, de column van, de van de week Nee, die hebben we helaas niet meer. Mandy. Nee, we hebben alleen nog Nel, hè? Nel, nu. Uh, en, en, en dan hebben we een keer een verandering. Ja. En, we, en wat doet die? Ja. Hij knuiter, die start de verkeerde jingle. Ja, dat kan gebeuren. Het is helemaal niet. Het is nee. live. Het is nee, het is Nel gebeuren. Kerkman. Het is niet live. Nee, nee. Dus uh, we gaan uh, de ja, column ja, van Nel Kerk bracht, bracht je in de war, hè? Ja. Volgens mij. <laughs> Volgens mij. Gaat na een heerlijke vakantie het normale leven weer beginnen. En die begint al direct. Want de draad van rust en niets doen moet worden omgezet... naar allerlei taken die ons liggen te wachten. Eigenlijk zit ik nog in de flow van niet hollen en ontspanning. Maar niets ervan. In de pc zitten 400 e-mailberichten die nagekeken moeten worden. De helft kan weg, maar toch moet je ze goed lezen. Dan heeft de tuin kennelijk geen vakantie gehad. En heeft zich extra ontwikkeld met het groeien en bloeien... Daar moet nodig eens een vaardige snoeischaar doorheen. Maar een van de lastigste taakjes die ligt te wachten... is het opgeven van de waterstand. Gelukkig is deze handeling maar één keer per jaar. Want jongen, wat een klus is dat. Onze waterpus zit niet in huis, maar in de tuin... en geeft de laatste jaren problemen. We moeten namelijk de put in. Nou zeg ik wel we, maar dat is niet waar. Want ik kan er met gemogelijkheid in. Het is een taak voor een slanker persoon. En dat is manlief. Mijn vakantiekilo's zijn er al aardig af... dus het is tijd om de put in te duiken. De put zit in de voortuin en is ongeveer anderhalve meter diep. Met een laddertje moet je erin... en dat is de kwestie van de teller noteren. Kijken en dan kom je er tot de conclusie dat de jaren gaan tellen. Omdat de put smal is, kun je niet bukken... en zijn de cijfertjes, ook met een leesbril, moeilijk te ontcijferen. Wat nu? Misschien een verrekijker, maar die hebben we niet. De oplossing, nou flink nadenken, is... We maken er een foto van. Probleem opgelost, dat dachten we. Want het eenvoudige werk om via de pc de link van PWN aan te tikken... werkt voor geen watermeter. Na veel geemmer en gevloek... bleek dat er een nieuw account plus wachtwoord ingetikt moet worden. Wat eerst een fluitje van een cent leek... gaat tenslotte veel gezucht en gesteun. U begrijpt dat we al vrolijk uitkijken naar volgend jaar... als de waterstand weer doorgegeven moet worden. Elk jaar neemt de souplesse af om de bozemloze put in te dalen. Maar, komt tijd, komt raad. Nel Kerkman. Ik vind hem geweldig. Ik vind hem leuk. Ja, toch? Heb jij ook een put of niet? Of heb je het gewoon binnen? Lijn in ganzenborden heb ik al. Ja? ja. Dan zit je wel eens in de put. Dus ga, ja, dan, uh, ja, dan duurt het ook heel lang voordat ze me eruit gooien. Dat kan ik me voorstellen. Dit waren de dierenwinkel, jongetjes. Ja, de ja. Pet Shop Boys. The pet Shop Boys, maar ja. het nummer is oorspronkelijk van de Village People. Is oh, dat? Ja, dat, dat, die, die kan ja. ik me nog wel herinneren. Dat oh. zijn de jongens allemaal in verschillende pakjes. Ook als indianen en zo, hè? Ja. Ja, ja YMCA. Ja, die. Die? Ja. Hé. Hey. Nou. Ja, wacht nou. even. Jannie is trots op je. Ja. ja, dank je. Dank je. Hey, ik, had een, ik heb een heel leuk bericht heb ik, uh, gelezen, tenminste leuk. Het gaat over bramen plukken. Ja, heb je dat gelezen? Ja, het is een beetje te... tragisch. Ja. Ja, dat is behoorlijk, behoorlijk tragisch. Bramensruiken staan weer vol, maar plukken, dat zou ik maar toch mee oppassen. Boswachters delen jaarlijks tientallen boetes uit voor wildplukken. Niet wildplassen, maar wildplukken. En die kunnen flink in de papieren lopen. Ook in de Amsterdamse waterleidingduinen en in het Nationaal Park zuid Kennemerland. Wie een braam plukt of iets anders uit de natuur meeneemt, bezondert zich formeel aan stroperij. Dat is een misdrijf waarvoor boetes uit de tweede categorie tot 4100 euro... of zelfs een gevangenisstraf van een maand vooruit kunnen, uit, kunnen worden uitgedeeld. Volgens een woordvoerder van staatswoordbeheer... wordt wildplukken wil plukken in de praktijk meestal door de vingers gezien. Zolang het voor eigen gebruik is... en je niet meer meeneemt dan ongeveer een champignonbakje... dan wordt het gedoogd. Maar je moet wel emmers meenemen of buiten de paden lopen... of plukkers waar dat niet mag... Ja, ja. Ja, mag het nou wel of mag het nou niet? Nou, het is dus voor een beetje het, een beetje de, de, de wiet, uh, het wietbeleid. Ja. ja. Mag het, niet? Ja, ja maar ja. ja, weet je wat het probleem is? Als ik nou pluk en ik denk nou het mag wel. En ik krijg een bekeuring van verder, Dat is wel een duur braampje. Ja. He, dus ja, ja ik vind dat is weer zoiets in Nederland. Mag het nou wel of mag het nou niet? Ja. Dat we gaan er weer tussenin zitten. Ja. We gaan het gedogen ja precies ja, ja ja maar dat slaat al nergens op zo'n beleid als we gedogen jou ja, ook dus wat, ja dat is waar. ja, ja. ja dat is waar. Degene die opgelet heeft, die weet dat dit nummer oorspronkelijk in het Italiaans is. Ja, dat vertelde, ja, dat vertelde, dat vertelde jij net. Ja, ja, ik was in Italië. Ja. Daar hebben ze dan een soort van feestje. Uh, gezellig hoor, daar niet van. Maar er werd een nummer van Tom Jones in het Italiaans gezongen. <laughs> oh god. En de hele boel die zong uit volle borst mee. Huh? Dat is Tom Jones, waarom zing je dat dan niet in het Engels? Ja. Nou, dat pak ik je even terug. Ja, maar, maar was dat Green Green Grass of Home of niet? Nee, nee, nee. Of dat ik, niet? Ik, ik, ik heb even, ben even kwijt welk nummer het was. Maar um, het klonk heel raar in een hand. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Zal ik even de, de evenementenagenda van juli willen ik eventjes doen. Ja, en dat ja. is, ja, van 24 tot 31 juli... Zandvoort Street Art. Op diverse pleinen wordt kunst op bestraten gecreëerd... in het thema Hollandse Meesters. De 28e... Hippie Ibiza Markt, Badhuisplein van 2 tot 8 avonds. De 29ste Ayuma Summer Festival, Strandpaviljoen Ayuma. En daar er staat erachter het Naakstrand van 10 tot 10 avonds. De 29ste Zomermarkt Boulevard, Boulevard de Vauvage van 11 tot 9. De 30ste Nationaal Oldtimer Festival, Cirque Zandvoort. Nog een keer de 30 e Workshop Street Art, Boulevard de Vauvage van 12 tot 6... En van de 31ste tot 2 augustus Pride at the Beach. Meerdere activiteiten in Zandvoort. Dus er is genoeg te doen. Ja, dit, dit, ik vind het een geweldig idee dat ze dat naar Zandvoort hebben gegaan. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ja, echt, ja. Maar niet met bootjes waarschijnlijk, daar hadden we het al over. Nee, ja, het wordt wat lastig. In theorie kan het natuurlijk wel. Je kan het langs de kust, kan je... Ja, dat is waar. Ja, ah, dat is waar. Ja, nee, we dat De meesten hebben van die mooie gewaarden. aan. Dat is ja. zonde als je dat onderkort Ja, neemt, dat hè? is waar. Ja. Dat we dat maar niet doen. Ja. Well, no one told me about her. The way she lied. Well, no one told me about her. How many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there.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 Hans, schipbreuk. Schipbreuk. Ja. Spoelen drie mensen aan op een onbewoond eiland. Ja. Een Amerikaan, Nederlander en een Chinees. Die Amerikaan heeft meteen een beetje de leiding. Hè. Dit zijn die jongens uh, gewend. Ja. Die zegt tegen die uh, Nederlander. Uh, I'm taking care of the wood. Ik zorg voor het hout en zo. Ja. Uh, you take care of the food. Zorg jij een beetje voor uh, eten. eten. En tegen die Chinees. You take care of the supplies. Zorg jij nou voor de voorraad. Oké, okay, dus woop, ze gaan allemaal aan de andere kant op. Die Amerikaan die komt terug met een pak vol hout in zijn handen. In Nederland komt met een half dood varken, ook dus typisch Nederlands. De Chineis is nergens in maar nog weiger te zien. Die Amerikaan zegt, heb jij hem gezien in Nederland? Nee, nee geen idee. Komt die Chinese in één uit de boom gesprongen? Hij, surprise! <laughs> ja, dat was wel een surprise. <laughs> Ach ja.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 Baby, come on, come on be my baby. Come on, baby. Ja, had het een beetje op nieuwe muziek, hè. Dus dan kijk ik in Spotify naar de, de virals en de, de downloads. Ja. Dan stond hij op een gegeven moment, dat heet Viral Top 50. Stond hij er zes keer in? Ja. Nou. Ja, dan. dan Hmm. Wordt de muziek een beetje arm? Ja, ik maar is, ja. ik vind het wel een heel goed plaatje. Dit ja, is een heel goed plaatje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja maar het, het zegt wat over de rest van de muziek. Als, als deze man er dus zes keer in staat. Ja, dat is waar. Daar heb je ook. Of er moeten uh, 300.000 mensen ja. zijn die zijn complete album uh, downloaden. Ja. Maar, ja. Ja. ja, dat lijkt me stug. Nou, vertel uh, jij maar wat ja, leuks nieuws. Ja, dat is heel leuk. Ja, het is inderdaad wel heel leuk. Reizigers die vanuit het NS-station kwamen. Uh, keken vorige week donderdag vreemd op. Op het voetpaden vanaf het station was een spoor van blauwe en gele voetdrukken af te zien. De voetsporen zijn bedoeld om treinreizigers... de looproute richting het centrum duidelijk te maken. Tevens zijn er hang hanging baskets, bloembakken met bloeiende planten... langs de route opgehangen. Deze oplossing is geïnitieerd en gerealiseerd door het kernteam... en is slechts tijdelijk. Voor volgend jaar wordt er een structurele oplossing gezocht... om de toeristen die met de trein komen... het centrum makkelijk te laten vinden. Ja. Moet je gewoon van die, van die, van die, dat doen ze in, in, in, in Afrika ook. Ja, van die mannen met van die machinepistolen. Ja, die kant op. <laughs> ja. <laughs> ja, maar ja, misschien willen ze wel niet naar het centrum. Ja, dat is dan pech. Ja, dat is waar. <laughs> ja, dat is waar ja. Ja, je kan niet alles hebben. Je komt naar Zandvoort, dan ga je naar het centrum ook. Ja, klaar. dat ja, ja, ja. ja. Oh, sorry. Wat daar is echt meer. Man. Hey, niks meer. <laughs> <Ja>. <laughs> wat, is het goed voor? wat is het goed voor? Ik zeg, het is goed voor de, voor de horeca. Ja. Ja, gedwongen drinken dat gaan we ja. ook invoeren. ja, <Gelijker> ja dat is waar. We'll counting stars. <mogelijker> Like a swinging vine, swing my heart across the line In my face is flashing signs Seek it out and ye shall find the Old, but I'm not that old Young, but I'm not that bold And I don't think the world is sold I'm just doing what we're told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 One Republic. Ja. Wij hebben een, een zomerkrant voor de toeristen. Ja. Waar? Ja, heeft u hem al zien liggen? Nee. Hebt... Oh, de nieuwe Zandvoortse zomerkrant. Deze toeristische krant staat bordevol informatie over Zandvoort, het centrum, het strand en alles wat voor namen de toeristen belangrijk is of kan zijn. Alle informatie is behalve in het Nederlands, ook in het Duits, het Engels en is dus van groot gemak voor de buitenlandse toeristen. In de, deze zomerse zomerkrant is Stevens een platte grond van Zandvoort afgedrukt. De Zandvoortse zomerkrant is verkrijgbaar bij de strandpaviljoens, de hotels, de pensioens, bed and breakfast, campings en diverse horecagelegenheden en onder andere de adverteerders. Bij Mooi wordt de Zandvoortse krant uitgedeeld bij het station en op diverse markten. Verhuurt u nog kamers en wilt u dat een aantal exemplaren van, van uw gasten hebben? En bel dan met 023 5732... 752. Ik herhaal... 5732752. Dat is een mooi mooie initiatief. Lijkt mij ook, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Zeg maar vast dag en tot na nieuws en reclame. En nieuws tot straks, en tot, ja. tot, na straks, de boodschappen. Did it again I made you believe We're more than just friends